8 uur remonsereen met het NMS-journaal. President Obama verdedigt dat zijn regering structureel informatie van burgers en bedrijven laat aftappen. Hij benadrukt dat niemand telefoongesprekken van gewone burgers afluistert... en dat alleen het internetgedrag van buitenlanders, niet dat van Amerikanen, wordt gevolgd. Obama zegt verder dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd die tegemoetkomen aan privacywetgeving. De president wijst erop dat de geheime dienst met de informatie terreuraanvallen kan voorkomen. Vandaag onthulde de Washington Post en The Guardian... dat de Amerikaanse geheime dienst telefoongegevens van miljoenen Amerikanen verzamelt. Ook heeft de dienst toegang tot het internetverkeer... van gebruikers van grote internetbedrijven als Apple, Google en Yahoo. Zo kan de dienst onder meer e-mails lezen en zoekacties volgen. Door het noodweer en de overstroming in Centraal-Europa... zijn tot nu toe zeker 17 mensen omgekomen. In Tsjechië verdronken 10 mensen... en in Duitsland zijn zeker 7 doden gevallen...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 Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Getuigen hoorden kort na het uitbreken van de brand explosies. De musical Soldaat van Oranje heeft vanavond zijn miljoenste bezoeker ontvangen. Die bezoeker werd voor het begin van de voorstelling ontvangen door de producenten Robin de Levita en Fred Boot. De musicalversie van het boek van Erik hazelhof rulsma ging op 30 oktober 2010 in première. De voorstelling van vanavond is de 911e. De voorstelling blijft in ieder geval tot december te zien. En dan het weer. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot 9 graden. Morgen aan de kust Wolkenvelden 14 graden op de Wadden. In het binnenland veel zon, maximaal 23 graden. Zondag is het met 18 graden koeler, maar het blijft droog. Dit was het NOS Journaal.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 Twee dingen, zei je op de NL altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Tupin. Twee dingen. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee dingen. Margreet Reintjes. Een heel goede avond. De twee dingen van vanavond. Vakbonds, idealen en het grote geld. En daar ga ik het over hebben met één man. Lodewijk de Waal, die zit hier. Goedenavond. Goedenavond. Maar we beginnen met tennis. Net een thriller tussen uh, Djokovic en Nadal. gewonnen door Nadal. Nu wordt de tweede halve finale gespeeld. Ferrer tegen Tsonga. Uh, Jan Roes, hoe staat het ervoor? Nou, het gaat heel goed met David Ferrer. De kleine Spanjaard heeft de eerste set gewonnen 6-1. De tweede in een tiebreak met 7-6. En heeft zojuist de opslag van Joël Fried Tsonga gebroken. En staat in de derde set met 3-1 voor. Tsonga oogt niet helemaal fit. De grote hoop van Frankrijk lijkt het dus niet te gaan redden... naar de finale aanstaande zondag tegen Rafael Nadal. Ferrer ligt op koers. Dank je wel. Dit kabinet heeft geen oog voor zijn eigen burgers. Het geeft geld aan de rijken en berooft de armen. Yes! Zo is het. En laat het stormen tegen dit kabinet. Actie, actie, harde actie. Zowel bij de keuze van Lodewijk de Waal als bij de keuze van Peter Elverding... heeft voor ons een rol gespeeld dat uh, deze beide mensen... een goed gevoel hebben voor de publieke zaak. Kijk, ik doe het niet voor mijn plezier. Ik doe het eerlijk gezegd uit pleegsbesef. De bonus van de ING-topman, wat vindt u daarvan? Dat vind ik afschuwelijk. Dit is dus niet het terugwinnen van vertrouwen... om als staatsgesteunde instelling jezelf nog zo'n gigantische bonus te geven. Waar gewoon een ongelooflijk negatief signaal van uitgaat. Dat vertrouwen gaat niet met één paard, dat gaat met tien paarden. Dit is toch een idiote toestand? Ik bedoel, dan snap je toch niets van wat we hier over het beloningsbeleid hebben staan afspreken? Ja, goedenavond, Lodewijk de Waal. Goedenavond. Ja, uw carrière in een notendop, mag ik wel zeggen. Hè? Oud uh, vakbondsman, FNV-voorman en tot vorige maand commissaris bij de ING. Ja. Reden om u uit te nodigen, om eens even de balans op te maken. Um, ik heb naar u zitten kijken tijdens deze fragmenten. Uw blik was heel intens. Wat was dat voor blik? Nou, dat was een blik van herkenning toen het ging om oktober 2004. Want toen was die grote demonstratie op het Museumplein. Ja, de vakbond. vakbond en dat is toch wel een heel bijzonder eikmoment in mijn leven geweest, moet ik zeggen. Uh, en want... het andere was, uh, ik, was ik, ik heb dat toen niet allemaal precies gehoord namelijk. Al die kritiek niet? Al die kritiek, omdat ik net uh, op, op vakantie ging. En, uh, Gelukkig? Ik, ik, ik was die week er niet, dus dit hoorde ik voor het eerst. Maar ik heb er natuurlijk wel over gelezen. Ja, Want even voor mensen die denken, hoe zat het ook alweer? U kreeg kritiek, hè? u was commissaris van de ING, tot voor kort dus. Uh, en u had um, bonussen van de ING-top goedgekeurd, daarover... Ja, het is, iets het is iets ingewikkelder. Ja. Een jaar daarvoor hadden we een nieuw beleid gemaakt waar deze bonus uit voortkwamen. Dat beleid dat had, stond eigenlijk niet onder kritiek. Daar heb ik ook over gecommuniceerd met het ministerie van Financiën. En zelfs met uh, kamerleden van mijn eigen partij, de Partij van de Arbeid. Maar toen puntje bij paaltje kwam overviel dat iedereen kennelijk. En uh, hebben wij als raad van commissarissen verkeerd ingeschat dat het beleid... Uh, misschien wel destijds goedgekeurd was, maar nu niet meer Nee, de, de crisis niet. Want u heeft inderdaad bakken met kritiek, mag ik toch wel zeggen, over u heen gekregen. Onder andere plasterk worden, net trouwens, hè, uw partijgenoot. Ploemen, uw partijgenoot. Welke kwam nou binnen als een soort dolk? Nou, het merkwaardigste vond ik eigenlijk de reactie van, uh, van uh, Liliane Ploemen, die uh, was toen partijvoorzitter. En die zei eigenlijk dat ik, die, die, die, dat ik nooit meer een functie namens de Partij van de Arbeid kon, kon, mocht innemen. Een soort fatwa was dat. Dat zei ze overigens zonder ooit een woord met me daarover gewisseld te hebben. Dus niet gevraagd wat zijn je beweegredenen geweest uh, of, of hoe zit de zaak in elkaar, Maar gewoon hup, aboe portant zonder daarover te communiceren. En dat heeft mij wel ontzettend gestoken. Maar heeft ze nooit daarover met u gecommuniceerd van tevoren? Nee, nee, nee, ik heb een sms gekregen dat ze deed. Maar dat was nadat ze het al gedaan had. Ja, ja. En hoe, als u haar dan nu tegenkomt? Want u, he, u begeeft zich in die kringen van de Partij van de Arbeid. Nou, wat dan? Ik, ik ben haar sindsdien nooit meer tegengekomen. Maar als u er nou zou tegenkomen? Dus, dan uh, zal ik dat uh, heel professioneel afhandelen. Maar en dat, wat betekent dat? Nou, dat ik, uh, dat ik niet vriendelijk lach, maar wel gewoon zaken doe. En wat betekent dat? Nou, dat betekent wat ik zeg. Ja. Dat, ik, dat, ik, dat ik zakelijk met haar om zal gaan. Ja, ja. Ja. Het, het kwetst u nog steeds? Is dat wat Ja, ik zie? ook wel omdat anderen, zoals Ronald Plasterk die u ook hoorde... of Job Cohen die toen partijleider was... de moeite hebben genomen met, met haar na de hand. Dat hadden ze ook beter vooraf kunnen doen. Maar na de hand is over te praten. En Ik heb met, met mijn partij ook daarover gesproken. Met Samson en met Spekman. Samen met andere commissarissen. En in ieder geval afgesproken om niet zo de staf over elkaar te breken... Uh, voordat je even met elkaar gecommuniceerd hebt. Om ja. te vragen, wat is er aan de hand? En dus met, met anderen is dat eigenlijk heel goed, uh, goed uitgesproken. Want dan is het zo dat uh, Kok, Wim Kok... is ook de hele tijd commissaris geweest bij de ING. Hè? U was toen nog uh, vakbondsbestuurder. U zat toen uh, nog bij de FNV. Uh, en ik herinner me dat u toch ook redelijk veel kritiek had op hem toen. Hè? Dat u zei... Uh, nou, nou ik, ik heb nooit een fatwa over hem Nee, maar u heeft wel gezegd, uh, het is... Uh... Hij brengt de vakbond en zichzelf schade toe. Ja. Is het zo dat u hem dat wel van tevoren heeft uh, laten weten? Nou, dat zou ik eerlijk gezegd niet meer precies weten. Wij we hadden in die tijd wel contact met elkaar in ieder geval. Maar zou het kunnen dat u ook toch... En ja, we hebben nadien ook nog veel contact gehad. Dus ja. dat, dat heeft nooit u... tussen ons ingestaan. Maar als u hem, want u zegt nu dat zou chique zijn geweest... Ik weet u niet zeker of u hem dat van tevoren had gemeld? Nee, ik weet niet meer precies. Ik, ik herinner me dit citaat ook niet zo precies meer. Maar het zou best kunnen zijn dat ik dat in die tijd gezegd heb. Ja, ja en hem daar, daarvoor niet van tevoren had gemeld. Wat dat u anderen... zou ook kunnen. Ja. Vindt u dat belangrijk? Of u toen wel. He, dat ja, u... dat vind ik. Achteraf vind ik dat wel. Dat was, als ik dat niet gedaan heb, was het wijzer geweest om dat wel te doen. Ja. Want um, is het zo dat u heeft dit nu meegemaakt? Hè? U was natuurlijk vakbondsbestuurder. U heeft uh, bij de ING-tijd gezeten. De andere kant, om maar even zo uh, te zeggen, daar zat u bij. Van alles meegemaakt, kritiek over u heen gekregen. Is het zo dat, um, dat u denkt dat u nu een andere vakbondsbestuurder zou zijn... als u ook al een keertje aan die andere kant had gezeten? Nou, dat weet ik niet zo direct. Ik, ik, ik, u heeft nu allemaal krachtige uitspraken van mij geciteerd. Maar ik ben ook degene geweest die minstens vier of vijf grote akkoorden heeft gesloten. Dus mm -hmm. uh, daar zou je ook een uitzending over kunnen maken. Dus ik weet niet of ik het nou heel veel anders zou doen. Uh, als ik nu Ton Heert zie opereren, dan herken ik daar toch heel veel van de manier waarop ik dat ook gedaan heb. Want voor, heeft u het gevoel dat ik u aanval? Daarin... Nee, nee, nee. nee. U confronteert mij met dingen die heel reëel zijn. Ja. En wat, wat is dan de conclusie daarvan? Dat u denkt, ja, dat, dat is misschien... Wat zegt dat u dan nu? Hoe bedoelt u wat? Nou, he, dat u zegt, ja, nou, misschien heb ik hem wel niet van tevoren gebeld. Ja, ik weet eigenlijk niet of ik anders zou zijn geworden. Wat, wat heeft dan deze ervaring bij ING uiteindelijk u gebracht? Nou, wat het mij gebracht heeft, is dat ik uh, de gecompliceerdheid heb leren kennen van het besturen van een bedrijf als ING... met een totaal met een van meer dan duizend miljard... Mm -hmm. met meer dan honderdduizend werknemers... waarvan een heel groot percentage... In het grootste deel van de mensen in het buitenland werkt. Dat heb je niet zo op het netvlies... als je daar nog niet zo direct in gezeten hebt. En Island, want dat, is eigenlijk en dat wat ik maakt bedoel. het ook wel heel gecompliceerd... Want dan heb je ook met beloningsverhoudingen in Amerika en Korea ja. te maken. En is het zo dan dat, he, dat de, de positie van vakbond... He, in die tijd kende u dat niet, die had u die kennis niet. Dus zou het kunnen zijn dat u dan inderdaad denkt... ja, dat, dat is waar, dat als je die kennis hebt... is het vakbond, van vakbondsleider zijn veel moeilijker. Nou, misschien is het wel goed dat je het meeste kennis hebt... van de belangen van je leden mm -hmm. en wat minder begrip hebt voor... want dat is de rol die je speelt, wat minder begrip hebt voor de overzijde. Uh, want dat voelt u wel zo nu, dat dat een rol is? Ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk een positie waarin je zit... en waarin mm -hmm. dit onvermijdelijk is dat je daar anders tegenaan kijkt. Uh, je moet nu natuurlijk altijd wel enigszins in kunnen denken... in de positie van je tegenstander. Dat heb ik ook gedaan, anders had ik niet al die akkoorden kunnen sluiten. Uh, met kabinetten en met werkgeversorganisaties. Dat, uh, kijk, En het typische van de vakbond is natuurlijk... ze sluiten honderden cao's per jaar af. Dat zijn allemaal compromissen. Uh, zonder dat je nou heel precies je in de situatie van de werkgever kan verplaatsen. Ja. Nee, maar misschien hè, als u zegt, mevrouw Ploemen heeft dat niet goed gedaan. U heeft in de tijd misschien bij Kok dat ook gedaan... Dat nou, dan had ze het achteraf in ieder geval kunnen doen. Ja. En dat heb ik met Wim Kok heb, heb ik daar achteraf wel veel contact gehad. Ja, ja, en dat ik is heb, het grote verschil. En ik heb met Plasterk ook af, achteraf gesproken. Ja. En met Cohen ook. En met Samson ja. en met Spekman ook. Want heeft het u een eenzame periode bezorgd in de tijd? Nee, wel een hele nare periode. Want het is natuurlijk niet leuk om dat allemaal over je heen te krijgen. Mm -hmm. en, en, en te realiseren dat je uh, uit een deel van je eigen achterban... dat soort kritiek krijgt. Het is ook wel zo dat je heel veel mensen om je heen hebt die je goed kennen... en weten dat je dus niet de zakkenvuller bent met de Maserati om de hoek... Zoals mijn zoon ooit op het internet las. Die las dat? Ja, die dat las u... dat en die zei, waar staat die Maserati-vader? <laughs> die belde u op en zei, zeg, waar is die eigenlijk, die Maserati? Ja. ja, die mensen die weten dat. Die weten ook hoe je in elkaar zit. En dat je dit toch gedaan hebt om de publieke zaak te dienen. En niet, uit, niet voor je eigen gewin. Was dat helend, dat soort uh, gesprekken? Zeker, zeker. Ja? Vrienden en vriendinnen en je partner en je kinderen. Dat is natuurlijk altijd heel belangrijk om die om je heen te hebben. Ja, um... U heeft in die tijd, hè, in die hectische tijd... want dat was het, bij ING, heeft u ook een hartaanval gehad. Ja. Is dat op een bepaalde manier ook een soort keerpunt geweest in uw leven? Nou, een keerpunt in die zin dat ik meer ben gaan bewegen... minder ben gaan eten. Flink ben afgevallen. Ja, u, ik zie het, ja. <laughs> een heleboel kilo's zijn eraf, toch? Ja, dus dat is een keerpunt. Niet zo dat je een life-changing experience hebt... dat je de dood in de... wat je wel eens hoort van mensen die hebben de dood in de ogen gezien... en zijn dan heel anders gaan denken over het leven. Dat heb ik... Ja, misschien helaas is me dat niet overkomen. Ik denk nog altijd hetzelfde over het leven. Uh, maar heeft het u wel veranderd, behalve dan deze, deze feitelijke dingen... van meer sporten en dus afvallen, et cetera? Nou, het viel samen met het einde van mijn baan als directeur van Humanitas. En ik had die baan en daarnaast deed ik dus nog heel veel andere dingen. Ik doe nu heel veel andere dingen, maar ik heb geen vaste baan meer. Mm -hmm. Dat had niet met die hartinfarct te maken... maar dat heeft mijn leven wel ontspannener gemaakt. En brengt, heeft u jullie rituelen in uw leven gebracht? Want dat sporten, hoe ziet dat eruit dan bijvoorbeeld? Fietsen, s ochtends, door de, door, de, door de duinen. Nou, als het eventjes kan elke dag. Helaas moet ik soms nog wel eens om negen uur toch in Den Haag zijn... of ergens anders, mm -hmm. dan gaat het niet lukken. Maar in principe probeer ik elke ochtend uh, even en op een weeffietsje... En is dat dan het, het vaste stramien van elke keer hetzelfde rondje? Of elke keer hetzelfde rondje langs het Vogelmeer uh, in de duinen, ja. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Ja, oud vakbondsleider en ING-commissaris Lodewijk de Waal, die zit hier. Die kennen we vooral van zijn werk in Nederland. Maar hij komt ook al twintig jaar in Zimbabwe. Zimbabwe is African. Zimbabwe voor Zimbabweans. Dit is Zimbabwe. Het is niet een extinction van de Verenigde Staten. Ik heb begrepen dat u al twintig jaar daar komt. Nou, dat is echt overdreven. Ik ben er drie keer geweest en de afgelopen jaren helemaal niet. Oké, okay. is het zo dat u daar, want ik heb begrepen dat u daar ook contact heeft met vakbondsbestuurders? Heb ik gehad in mijn vakbondstijd. Ja, okay. ja. Want uh, is het zo dat dat land u iets specifieks brengt? Nee, eigenlijk ben ik meer in Zuid-Afrika geweest. Daar ben ik wel een keer of tien geweest. Mm -hmm. En uh, daar, van daaruit heb ik ook contacten in Zimbabwe aangeknoopt. En kende ik uh, bijvoorbeeld Morgan Svangirai, de nu premier, maar toen oppositieleider... Ja. en daarvoor vakbondsbestuurder, ook redelijk goed. Want is het zo dat, dat daar dan die vakbonden geheim zijn? Is, zijn dat geheime ontmoetingen of is dat wel gewoon in de openbaarheid eigenlijk? Nou, in het begin, toen uh, Swangirai nog uh, vakbondsbestuurder was... was het ook... Uh, de, de vakbond was wel toegestaan... maar werd erg geterroriseerd door de aanhang van Mugabe. Ze hebben hem zelfs een keer uit het raam uh, proberen te gooien... vlak voordat ik er was. O oh ja? En uh, nee, zijn, zijn, zijn, zijn vrouw is ook bij een heel naar ongeluk om, omgekomen, waarvan de verdenking ook is dat het een aanslag was. Ja, ja, ja. En ik heb daar ook wel met hem zitten praten op een moment dat hij dan, uh, ja, dat hij ergens vandaan kwam en dat je dacht, zou die het wel halen? Omdat er steeds onderweg aanslagen op hem gepleegd ja, werden. Ja. Ja. Maar en, goed, het, u heeft dus in die tijd dat u vakbondsbestuurder was, uh, ook uiteindelijk uh, zich ingezet voor, he, voor de mensen daar. Ja. Uh, dat zit in u, hè? Dat strijdbare. Ja, het is... Je probeert... De, de, de, mijn, wat mij drijft is dat je de wereld steeds probeert... een beetje beter te maken. Dat beetje, dat heb ik geleerd. Dat, je begint natuurlijk revolutionairder met grote stappen. Ja. En uiteindelijk kom je bij de smalle marges van de, de democratie... zoals Job de Nijl ja. dat noemde uit. En u heeft dan het gevoel dat u ook echt inderdaad... heeft meegeholpen aan kleine stappen? Ja, stappers. zeker. En ik heb met name in Zuid-Afrika... in de strijd tegen de apartheid... Ik heb nog een paar jaar geleden daar een hele mooie prijs... namens de FNV voor in ontvangst mogen nemen in Johannesburg. Wij hebben echt een belangrijke rol als Nederlandse vakbeweging gespeeld... in het steunen van COSATU, de vakcentrale daar... en in de omwenteling van de apartheid. En is er een soort levensmotto wat hier boven alles staat? Wat u nou ja, alles een beetje beter. Alles een beetje beter. Ja. En u zelf ook? Ja, dat hoop ik wel, ja. <laughs> ik hoop dat je er wat bij leert natuurlijk. Ja, is dat zo? Leert u ervan? Ja, ja, natuurlijk. Je bent ouder en wijzer. Je moet ook niet al te wijs worden. Want als je met alles rekening houdt, kom je niet meer vooruit. Dat mm -hmm. is wat ik net ook zei. Als je helemaal de positie van de werkgever inneemt... dan kan je geen goede vakbondsbestuurder meer ja, zijn. Je moet wel een beetje een rol willen nemen. Je moet een beetje een rol willen nemen. En je moet je toch kunnen inleven in de tegenstander. Maar je moet toch ook zaken kunnen doen met elkaar. U was een uh, gymnasiumleerling... Uh, maar uiteindelijk las ik op Wikipedia dat u gewoon van school moest. Eén, omdat u uh, niet zo goed presteerde als nodig. Maar u was ook vooral zo rebels. Dus het zat er gewoon al heel vroeg in. Ja, ik, had ook een, ik was ook van een scholierenvakbond. vakbond. Die hebt u dus dat, zelf opgericht? Nou, die werd in die tijd opgericht en daar heb ik aan meegewerkt. En uh, de scholierenvakbeweging vakbeweging. En ik was lid van de Socialistische Jeugd. Dat was een soort radicale voortzetting van de AJC. En uh, ja, ik, ik organiseerde meer demonstraties dan dat ik aan Grieks en Latijn studeerde. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik heb daar naar de hand met de school, dat is ook iets wat ik uitgesproken heb met de school. Die gingen zich verontschuldigen toen ik voorzitter van de EVV werd. Oh toen, ja? Daar heeft u iets van gehoord, van die school? Ja, ja, ja. ja. Oh, ja wat de, rector, de, de toenmalige rector nam mij contact op. Ik heb ook nog een ads op mijn studeerkamer hangen van de ingang van de school. Die vond het heel vervelend dat ik daar afgestuurd was. Maar ik heb toch wel eerlijk gezegd, het lag ook wel erg aan mezelf. Want wat is dat, dat rebelse? Waar komt dat vandaan? Van mijn moeder. Namelijk? Nou, die had dat ook. Dit is een karaktertrek, denk ik. Ik ben wel eens bij een afscheid van de dienstenbond toegesproken... door de toenmalige vicevoorzitter Kitty Rozemond. Die zei, je bent een merkwaardige combinatie van regent en rebel. En dat is ook wel zo. Ik herken dat wel. De regent is mijn vader en de rebel is mijn moeder. En is dat zo dat, uh, dat zij verwachten dat u die kant op zou gaan? Uw ouders, hebben zij dat met interesse gevolgd? U, ja, ja, pad? ja, ja. Ik, ik heb daar nooit een conflict over gehad. Nee, want de grap is natuurlijk dat u heeft geen uh, opleiding, een academische opleiding, terwijl u natuurlijk in de hogere kringen verkeert, hè? Nou, ik ben eredokter. U bent eredokter. Hoe heeft maar u die, die gekregen? Die heb ik gekregen van mijn verdiensten voor het overlegmodel in Nederland. Van de Kingston University in Londen. En is dat belangrijk? Nou, ik vond dat eerlijk gezegd wel betekenisvoller... dan de ridderorde die ik ooit gehad heb, ja. Maar heeft het, is het een soort alternatief voor een, een, een doctoraal titel? Nee, nee, nee. het is gewoon leuk om het nice to have. Ja, yeah, het nice to have. Yeah. Omdat je ertoe doet... Nou, omdat het een erkenning is, van uit, niet uit je eigen kring... niet mensen die direct om je heen staan en zeggen... dat heb je goed gedaan, maar een erkenning van buitenaf... dat mm -hmm. mensen zeggen, ja, dat is toch wel prettig om te horen. Want heeft u het wel eens als lastig ervaren... dat u zelf niet een academische opleiding heeft? Nee, eerlijk gezegd helemaal niet. Nee? Nee, nee. Hoe komt dat? Want er zijn natuurlijk toch wel een heleboel mensen die dat wel hebben. Die daar toch een soort frustratie over voelen. Ja, maar ik heb ontzettend veel mogelijkheden gehad binnen de vakbeweging... ook om dingen te leren. Ik heb bijvoorbeeld wel een cursus een prachtige cursus... sociale wetenschappen mogen volgen van, vanuit de vakbeweging. Ik heb de cursus sociale verzekeringen deel 1 gedaan. <laughs> dus ik heb, ik, heb, ja. ik, heb, ik heb wel het een en ander bijgeleerd. Maar het doet u niks, zo'n titel? Zo'n titel doet mij niets. Er uh, wordt gespeeld, hè? Tennis... Ja. Zullen we even kijken hoe het ervoor gaat, hoe het er staat? Ferrer zou wel winnen. Ja, ik denk het wel. Net zet hij enorm voor. Uh, Jan Roes, ja. is het zo? Gaat Ferrer jullie, winnen? Jullie hebben, de, jullie hebben de kijk op. Ik kan niet anders zeggen, Ferrer heeft gewonnen. En dat is toch wel een grote verrassing. 6-1, 7-6, 6-2, die derde set. Ferrer die zes keer in een halve finale van een Grand Slam stond. En nog nooit de eindstrijd heeft bereikt. Dus uh, jullie kunnen inschatten hoe ontzettend blij David Ferrer is. Dat hij zondag de finale gaat spelen tegen Rafael Nadal. En een grote teleurstelling voor Frankrijk. Geen Jo Wilfried Tsonga in de eindstrijd. Ja, ja, jammer toch. Ja. Nou, wel. Ja. ja, ik hou altijd wel van verrassing. En dit was een ver als Tsonga gewonnen had, was het een verrassing geweest. En dan, nu zijn er twee Spanjaarden tegen elkaar in de finale. is minder leuk dan een Fransman en een Spanjaard. Want wie moet het winnen, wat u betreft? Nadal of Ferrer? Nou, ik denk, ik, ik, ik, wat mij betreft, Nadal. En waarom? Ja, ik weet niet. Vind ik een leukere speler. Ja, dat is een leuke, ja. energieke, ja, ja, ja, ja, ja. powerful man. Ja, en hij heeft van die leuke rituele bewegingen. Hij trekt altijd zijn broekje uit de <laughs> en dan... <laughs> Je moet u maar eens op letten, dat is standaard bij hem. Dat is. Als ik bijgeloof mensen... vermoedelijk. Ja, ja, denkt u? Ja, ja. Ja. Als ik andere mensen vraag over Lodewijk De Waal, zeggen ze dan ook: die heeft ook hele grappige rituelen. Als ze me goed kennen, wel. Wat dan bijvoorbeeld? Oh, nou, rituelen niet zozeer. Nee, nee, nee, nee. Maar ik denk dat de meeste mensen mij wel een zeker gevoel voor humor toeschrijven. En dat is vaak een verrassing voor mensen... omdat ze het publieke beeld van je kennen. Dan ben je meestal bozig op televisie... want de televisie komt alleen langs als er iets boos is. Mm. En dat je dan ook nog wel grappen kan maken... daar kijken mensen soms erg van op. Maar is dat, ligt dat ook niet, had de FNV ook niet altijd bozig hoeven zijn? Dat, dat is natuurlijk ook uw keuze. Of niet? Denkt u, ja, dit moet gewoon. Nee, want wij, ik, ik, ik, als, als dingen goed aflopen... een mooi akkoord, over een flexakkoord wat ik gesloten heb... dan heb je er altijd minder publiciteit over dan wanneer uh, het misloopt. Dus de, keren, de, de, de herinneringen van de mensen zijn ook aan de keren... dat er dingen misgaan en niet aan de keren dat dingen goed zijn. En dat bepaalt je beeld. Dat is al heel oud, hoor. Dat is, uh, Luther heeft ooit eens gezegd... Uh, mijn publieke persoon is mij geheel onbekend. Dus die had daar ook al last van. En toen was er nog geen radio en tv. En u? Hoe, hoe, hoeveel last heeft u van dat imago? Steeds minder. Want ik heb steeds minder een imago, natuurlijk. Ja, maar goed, u heeft natuurlijk nog steeds een imago. Ja, ja. Nee, maar ik treed niet, niet, niet, niet meer in de politiek, in de publiek op. Dus dat, uh, dat, en zegt u dat net Dat met... speelt dan veel minder een rol. Ja, en is dat iets waarvan u denkt. gelukkig? Ja, ik heb mijn portie publiciteit wel gehad. En er zijn nu anderen aan de beurt, vind ik. En ik doe over het algemeen ook dingen ik wil niet zeggen die daglicht niet verdragen... maar waar publiciteit niet de eer aan, van, aan, direct aan de orde is. Nou, dat, dat, wat dan? Nou, ik ben bijvoorbeeld bezig met het energieakkoord. Ik, ik zit een van de vier tafels voor in het kader van het cer proces En daar voert wie bedraaier het woord over... als er al het woord over gevoerd wordt. Ja. En dat vind ik, vind ik prachtig. En dat hoef ik niet met mijn neus vooraan in de publiciteit te staan. Dat, is, dat vindt u oprecht prima? Dat vind ik oprecht prima. Zo hoort het ook, trouwens. Ja, En is het inderdaad dat u denkt, het is, het is prima dat die fase... zo'n zo heftige fase bij de ING, dat die voorbij is... en dat ik nu in een wat rustiger vaarwater terechtkom? Los van het feit dat u dus nog van alles doet, zoals dit bijvoorbeeld? Ja, nee, dat vind ik. ik. Ik vind het prima. Nou was de ING ook, behalve die keer dat ik in dat vaarwater kwam... waar u het over had, mm -hmm. heeft natuurlijk ook niet zoveel commotie gegeven. Dat is ook zoiets... Als je netjes 10 miljard hebt terugbetaald. en alleen de rente nog moet terugbetalen. als je de salaris inmiddels met een kwart. Tot, tot, van de topman tot een kwart hebt teruggebracht... Ja, want dat heeft u wel degelijk gedaan. Dan u? hoor je daar niemand meer over. Nou, dat, daar heb ik vrede mee. Heeft u daar oprecht vrede mee? Ja, daar heb ik oprecht vrede mee. U zegt het alleen nog wel even? Ja, omdat het aan de orde komt. Ja, en omdat het toch fijn is om te zeggen dat u dat ook gedaan heeft? Ja. Nou ja, vooral om aan te geven dat je goed nieuws heel moeilijk in de publiciteit kan brengen. Ik heb daar eerlijk gezegd soms wel eens last van gehad, toen ik directeur van Humanitas was. Dat is een club met 16.000 vrijwilligers. Dan wil je graag uitleggen hoe goed die vrijwilligers het doen, maar er is geen media meer geïnteresseerd. En dat, dat stak mij wel soms. Ja. Als u nu terugkijkt op die periode, hè? u heeft afscheid genomen van, van ING. Als u, nou, als u de tijd terug ging draaien... Zou u het opnieuw doen, ook al wist u dat u in dat vaarwater... waar we het net over hadden, terecht zou komen? Ja. Al, ik vind als de minister van Financiën... en bovendien nog je eigen partijleider... Ja, je vraagt was, hè, de om de een publieke functie te aanvaarden, want dat was het toch... dan, dan vind ik dat je dat niet licht mag weigeren. Ja. Is dat de reden dat u ja zou zeggen? Dat is, zou de reden zijn dat ik ja zou zeggen. Ik heb toen overigens voorspeld in een interview in de Volkskrant dat dit soort kritiek zou komen. Omdat het voor sommige mensen nooit genoeg naar beneden gaat... en anderen zullen vinden eh, binnen het bedrijf dat het te veel omlaag gegaan is. Ja, maar zegt u uh, uiteindelijk heeft het me... Ik, ik, hè, ik zou het doen omdat het me gevraagd wordt. Maar heeft het u ook als persoon iets gebracht, levenservaring... waarvan u denkt, ja, ja, dat is goed dat ik dat heb gehad? Daar begonnen we het gesprek mee. Je ziet nog eens de complexiteit van sommige dingen. En... Ja, nee, maar dat is bijna feitelijk en over werk, maar over u persoonlijk... om zoiets door zo'n fase heen te gaan. Nou, dan, dan, dan heeft het mij wel geleerd dat het heel belangrijk is... om vrienden en kennissen en kinderen om je heen te hebben. Die je in zo'n fase blindelingsvertrouwen. Ja, want u heeft geen vrienden verloren door die tijd. Die zei u, wat doe je nou, Lodewijk? Nee. Nee, helemaal nee, niet? Nee nee, nee, nee, nee. Helemaal niet. Gelukkig? Gelukkig. En dus aan de slag, uh, wat u zei, voor het energieakkoord. En ook nog bij... Want u Ik doet ben ook van nog alles. commissaris bij PGGM. Dat is de pensioenuitvoerder... Daar ligt mijn hart ook eerlijk gezegd meer bij, want dat ligt bijna in vakbondsfeer, om het zo maar eens mm -hmm. te zeggen. En uh, ik doe ook nog uh, een aantal vrijwilligersklussen, zoals uh, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Museum Volkenkunde. Bestuur van het Veteraneninstituut, dat ligt ook weer in vakbondskringen, ja. want de militairen zijn goed georganiseerd in Nederland. Maar het zit er nog, en morgenochtend weer fiets door de duinen? De morgenochtend fiets ik door de duinen en het is er ook het weer naar. Nou inderdaad, hoe laat ja. uh, gaat de wekker daarvoor? Zo half acht. Dan zit u daar... En op werkdagen om zeven uur. Hartstikke goed. Houdt vol, hè? Ja. Dank voor uw komst. Niet zo dank. Lauderijk de Waal. Uh, tot vorige maand dus, commissaris bij ING. Dit was de uitzending van deze vrijdagavond van Max van Tweedingen. Informatie, uitzendingen terugluisteren, dat kan allemaal op onze site tweedingen.nl. Maandag na het weekend, dan zijn we er weer. Dan uh, zit hier mijn collega Els de Bruin en dan hebben we onze burgemeesterserie. Uh, onder Hoes is dan te gast, de burgemeester van Maastricht. Nu, BNN Today, vanavond zit daar Erik Corton. Dag uh, hi. Ah. Waar ga jij aan tafel met jouw gasten over hebben? Ik heb hele leuke gasten. En er zit er nog één in de taxi en ik hoop dat hij op tijd is. Tuurlijk. Maar als hij, als hij ooit nog komt, gaan wij het hebben over Turkije. over Turkije, dat het nieuws natuurlijk de afgelopen week. Over staatssecretaris Steven En een zekere Italiaanse trein waar, als het sneeuwt, allerlei dingen vanaf schijnen te lazeren. Oh, Ach, welke ja. trein? Nee, geen idee. Het is het woord waar we deze week... Hebben. Eigenlijk, we gaan kijken of we dat woord niet uitspreken, terwijl we het er wel over hebben. Ja. We merken het wel. Dat zometeen dus in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, hier is Raymond Seren met het NOS Journaal. Het hoge water leidt in Centraal-Europa nog steeds tot grote problemen. In de Elbe is het peil al zeven meter... en overmorgen wordt de hoogste stand in die rivier verwacht. Duizenden Duitsers verlieten hun huis al voor het hoge water... En Hongarije maakt zich ook op voor de ernstigste overstromingen ooit. Verwacht wordt dat de rivier de Donau dit week einde een recordhoogte bereikt. Het land heeft een noodtoestand uitgeroepen langs grote delen van die Donau. President Obama verdedigt dat zijn regering structureel informatie van burgers en bedrijven laat aftappen. Obama zegt verder dat er voldoende waarborgen zijn ingebouwd die tegemoetkomen aan privacywetgeving. De president wijst erop dat de geheime dienst met de informatie terreuraanvallen kan voorkomen. De musical Soldaat van Oranje heeft vanavond zijn miljoenste bezoeker ontvangen. Die bezoeker werd voor het begin van de voorstelling ontvangen... door de producenten Robin de Levita en Fred Boot. De musicalversie van het boek van Erik hazelhof roelsema ging op 30 oktober 2010 in première. En de voorstelling van vanavond is de 911e. De voorstelling blijft in ieder geval tot december in Katwijk te zien. En de nationale voetbalploeg van Malta... heeft voor de eerste keer in de geschiedenis... een uitwedstrijd in de WK-kwalificatie gewonnen. De formatie verraste Armenië met 1 in en Yerevan thuis had Malta ooit wel eens een wedstrijd gewonnen. En dat was in 1993, toen Estland werd verslagen. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Erik Kortom. Vrijdagavond, 31 mei, iets is na half negen. Het weekend is begonnen. Can't help them be an Inderdaad, een punt achter de week. Iedere vrijdagavond sluiten we in BNN Today de Nieuwsweek af. te doen we met uitgesproken gasten. Met spraakmakende onderwerpen, fijne muziek. Met in dit geval druiven, jonge kaas, serrano ham, olijven en nootjes. En ik heb koffie. Ja, om mee te beginnen. Daar gaan we het over hebben. Turkije, staatssecretaris Steven en een zekere Italiaanse trein. Dat zijn de onderwerpen die ons deze hele week hebben beziggehouden, En waar we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben met de gasten hier aan tafel. Uh, rechts van mij, voor de mensen die nu naar de webcam zitten te kijken... dus voor de kijkers thuis links, is de man die hier aan tafel zit... is Luc Iking. heeft de hele week het nieuws gevolgd. En de meest opmerkelijke uitspraken daaruit gevuld, dat niet ja, waar? Ja, dat klopt. Ik ben, ik ben weer helemaal hoekt aan de filmpjes van Royston Drenthe. Oh my god. Een uh, tijdje uit het oog verloren. Tenminste door mij hoor. Ma ja, ik ook ja, heel ja, gek. Ja, maar Royston die voetbalt nog steeds met Vladi Kafkas. En uh, dan da da da vriest hij bijna dood in de winter. <tie> ja, hij, hij plaatst nog steeds van die persoonlijke korte filmpjes op zijn Kiek website Dat is een filmpjes-website. En dit is de laatste heb ik gevonden. En dat is zijn weerwoord op alle mensen die het slecht van hem vinden dat hij wel eens een shisha-pijpje rookt. Dat zijn van die waterpijpjes en dan uh, waterdampen haal je daar dan uit en dan smaakt het naar water. Um, <laughs> dit is het weerwoord van en Drenthe voor alle mensen die daar iets over zeiden. Dit is even voor die dommies, ook voor die Engelse dommies die kiekjes lopen te plaatsen op mijn kiek. Maar ja, roken is disgusting, bla bla bla bla. bla. je ziet het, watermeloen, nicotine free, helemaal geen tabakken, just a fruit flavor. So, hou je bek, hou je bek. Oh. Want je wil ook gewoon een shisha pen. Laat maar lekker mijn rust, oké? Okay? Hou je bek. Denk maar dat het nicotine, dit, dat, sigaretten, disgusting, roken bla, bla, smoking, bla. Keel. Ga <laughs> je kontje wassen, keel? Ja. Ik heb het niet gewoon in de Chinese hoor, maar uh, het kan aan mij liggen. Ja, ja. En er zijn er mensen die zeggen dat Xisei niet goed voor je is, maar dat uh, <laughs> <laughs> ik weet, hij, Royste, hij begint er coherenter van te praten in ja. ieder geval. Prachtig, straks nog veel meer van Luc natuurlijk. Um, hier, hier ook aan tafel Nine Kooijman, voor het eerst in het programma. Kemal Rijken en Siewert van Liene die hangt ergens onderweg tussen Amsterdam en hier in een taxi. Maar die komt zo meteen ongetwijfeld buiten adem binnenrennen. Dat hoor je zo meteen. eerste sport met Jeroen Stomphorst. Yes, Teres, de finalisten zijn bekend in uh, Parijs. Rafael Nadal vanmiddag al hierobische partij. Komen we zo meteen nog even over te spreken. Mm. Hij in de finale, maar tegen wie, Jan Roels? David ja. Ferrer ja. of Sola? Ferrer. En dat is toch wel een verrassing. Ik had mijn geld wel op Ferrer gezet. Uh, want de, de Spanjaard is gewoon een hele goede greffelspeler. Is door het toernooi geslopen, als het ware. Won van Robredo de kwartfinale in drie sets. Maar Robredo was natuurlijk helemaal op. Ferrer geen set verloren op weg naar de halffinale. Maar dat gold ook voor Joel Fritzonga. Die toch eventjes Federer versloeg in de kwartfinale in drie sets. Maar hij, hij bezweek onder de druk, of wat het was. Ja, mat. Uh, Ik dacht op een gegeven moment, misschien is hij wel geblesseerd. Maar dat schijnt niet het geval te zijn. Geweest. Ik heb net hier en daar ook eventjes gecheckt. Wat was er nou met Tsonga? Lang wachten, dat kan ook een factor zijn wat vaak negatief uitwerkt op een, op een speler hè, door die lange partij van, uh, van Djokovic en Nadal. Uh, maar misschien ook bezweken onder druk. Heel Frankrijk wilde een finalist weer in de finale 30 jaar nadat uh, Noah dus de titel won. Maar ja, dat heeft Tsonga absoluut niet kunnen waarmaken. Speelde eigenlijk een belabberde partij. Maar ook alle credits voor die kleine David Ferrer. Maar ja, een mooi affiche zondag Ferrer. Nadal is het nu ook weer niet helemaal. Dus dat is wel ja. een beetje jammer, Jeroen. Want uh, Nadal, daar hebben we allemaal van genoten. Uh, samen ja. met Djokovic, wat een waanzinnige ja. partij. Uh, ja, en, en ook een verdiende overwinning vind jij voor Nadal? Ja, uiteindelijk wel. Weet je. Uh, hij doet het toch weer. Hij stond 4-2 achter in die vijfde set. Toen was er dat akkefietje met, met Djokovic... die, die een, een punt maakte aan het net. Maar het Net dus raakte, nou dan gaat het punt inderdaad naar Nadal. Dan was hij een beetje van slag de Servier. Maar mentaal toch weer berensterk, Rafael Nadal. Prachtig ook de reactie van Tony Nadal, zijn coach op de, op de tribune. Toen hij won Nadal zelf ook. Na al dat blessureleed is dit natuurlijk het toernooi... wat ze gewoon weer willen winnen. Wat ze altijd winnen eigenlijk, het team Nadal. Met Rafael Nadal als tenniser natuurlijk in een hoofdrol. Hij staat nu in de finale tegen Ferrer. Nou, Ferrer is voor Nadal eigenlijk een, een, een, een angstgegner. Of tenminste, uh, Nadal voor, voor Ferrer. Ja. Uh, Um, uh, ja, een Spaanse finale, daar hadden we niet helemaal op gehoopt. Uh, Tsonga Nadal was natuurlijk mooier geweest met, met alle heroïsche verhalen over het Franse tennis van vroeger. Dat is het niet geworden. Nadal uiteindelijk in een thriller van ruim 4,5 uur over Djokovic heen. Djokovic die nog nooit van Nadal heeft gewonnen op Roland Garros. Vijfde keer dus verloren hier van Nadal en Ferrer dus in de eindstrijd. Okay. Jan, dankjewel. Word je zo direct uh, weer, denk ik zomaar. Nee, nee. was zal Marcella zijn. <laughs> ja, nee, Collega de Marcella. Oké, okay, dankjewel Jan. Uh, nee, dezelfde dan. Uh, dat heeft de Oefening in land in en tegen Indonesië gewonnen met 3-0. De yes. goals werden gemaakt door Sim de Jong. Twee keer, ja, het was heel spannend. Ja. En Arjen Robbe, uh, prachtige treffer. Maar, Luke, is Het feit dat het duel is dat Robin van Persie de nieuwe aanvoerder is van Nederland zelf. Hij neemt de band over van Westie Snijder. En dus heeft Louis Vergaal wat uit te leggen.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 Ik kan me dat niet herinneren, maar sinds hij bij het Nederlands elftal zit, dan vertelt hij van alles. Ja, ik doe dat daarom en daarom. En die is niet fit, en die wil ik niet meer bij hebben. Ja, ik, ik had ik wel het gevoel dat ouder West, Ja, ik had wel het gevoel dat Westie nee, Snijder niet fit was. Ja, ja, nee, die schijnt niet zo fit te zijn. Nee. Dus vandaar dat van Persie nu de nieuwe aanbod is. Goed, uh, dinsdag weer een zwaar duel, uh, Luke Oranje tegen China. En uh, of China Lens dan mee kan spelen. China uit altijd lastig. Ja. Goed, um, Lens geblesseerd, wil ik nog zeggen. En daar is er weer eentje. Jawel, de Russische renner Nikita Novikov van de Nederlandse uit DCM is voorlopig geschorst. En waarom? Inderdaad, een positieve dopingtest. Hij is op 17 mei betrapt op een spierversterkend middel en kan natuurlijk nog een contra-expertise aanvragen. Voorlopig in ieder geval niet fietsen. En tot slot het 16 jaar oude record van Marcel Wouda op de 200 meter wisselslag. Zwemmen dus is eindelijk verbeterd. Mike Marissen zwom het record uit de boeken bij het Nederlands kampioenschap in Eindhoven. Zijn 2 minuten en 71 honderdste was 600ste van een seconde sneller dan het oude record. Zo. Dat was het: 600ste. Ja. Dat is nu al vijf keer voorbij. <laughs> al voorbij. <laughs> ja, Straks nog veel meer, natuurlijk. Dank Jeroen, dankjewel. Goed, Luc, het is tijd om te gaan beginnen. De gasten. Oh, moet ik dat doen? Ja, dat moet jij doen. Echt waar? Heb je geen tekst? Nee. Echt niet? Dat wist ik alweer te hier. Ja, doe ja, ja. En de laatste is dan uh, Seward ja, en, uh, en Nine Kooijman. Okay. Maar de, nou. Go ahead. Mm, onze gasten hebben niets met elkaar gemeen... Oh, nee, pardon. Onze gasten hebben niet met elkaar gemeen... dat ze vroeger samen afbeeldingen van Celine Dion punnikten. Of omdat ze... Dit is voor mij ook allemaal nieuw. Of dat ze op een beurs van filatisten... hun bijzondere Noord-Koreaanse postzegels uitreelden. Filatelisten. Pardon, ja. Eh, wat hebben ze dan wel met elkaar gemeen? Nou, een soort interesse voor de underdogs van de samenleving. Zigeuners, jongeren... en eh, eigenlijk wel, alles waar de SP voor opkomt. Dat is niet mijn tekst, hè. Dat weten we nu. En ze zijn hier alle drie, tenminste voorlopig nog alle twee... Eh, <laughs> ja. uh, journalist Kemal, Kemal, Rijken, politiek analist, uh, Siemens van Linde en Nine uh, Persoonlijk. Kooijman. ja, Kooijman, ja, het meer, ja. Sorry, Luc, met, met de spreekwoordelijke kloten voor het blok. Vind ik dat je het buitengewoon goed gedaan hebt. Dank je wel. Dank je wel voor de introductie van onze gasten. Want goed dat jullie er zijn. Kemal, uh, rijke journalist, dat zigeunen slaat op jou. Dat hebben we de vorige keer ook al over gehad. Het en zijn en de Roma. Ja, precies, de Roma. Niet omdat, uh, niet omdat jij uh, uh, een Roma bent, maar je hebt een, een heel mooi boek daarover geschreven. Dank je wel. Dan hebben we het over jongeren. Dat is Sievert, En Die komen altijd te laat, want hij is er nog steeds niet. <laughs> en Nine, voor het eerst in dit prachtige programma. De Socialistische Partij, oftewel de SP, Nine. Welkom in dit programma voor het eerst. Dankjewel. Tweede Kamerlid, hè? Ja, dat ben ik. Bevalt het? Ja, zeker. Ja, ik zie geen daglicht momenteel, want het is ontzettend <laughs> druk. Dus ik uh, ging vandaag hier naartoe en dacht ik, oh, de zon schijnt. Ontzettend fijn. Nee joh, het is echt ontzettend leuk om te doen. Er is een hoop te doen op het ja. moment. Uh, ook een hoop te doen in Turkije, Kemal. Daar gaan wij het uh, voornamelijk over hebben straks. althans. Top. We praten natuurlijk mee over alle onderwerpen... maar dat is iets wat jou in, uh, uh, ja, specifiek bezig zal houden met uh, van Turkse afkomst. Um, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. We wachten nog even op Sywert en in de tussentijd ga ik iets moois draaien. Want ik doe ook de muziek, dat, doe yeah. ik, dat wow. doen we nog wel. Today, ja, precies. Waar komt hij hè? Achter de week. De eerste punt komt van een dame. En die dame die komt uit Arnhem, althans daar resideert zij... Zij um, uh, uh, heeft een hele mooie nieuwe plaat gemaakt. Uh, en uh, uh, uh, uh, daar is dit eigenlijk de eerste single van. En die dacht ik vandaag maar eens mee te nemen omdat de titel van de single is... Hey, the sun is here. En dat is hier al twee dagen. En ik moet je zeggen, het bevalt mij uitstekend. Vandaar een vrolijk mooi stukje muziek van Lavalu Hey, the sun is here. Jij ja, helping me to have a heart And make a brand new start Every time I make a mistake op album Fighting Wildfires hoorde je Lavaloo en Hey, The Sun Is Here. We beginnen, Erik, met de spanningen in Turkije. Zijn er zijn demonstraties tegen de bouwplannen, maar die zijn inmiddels veranderd... in een soort algemeen protest tegen premier Erdogan. Hij is de premier van het land. Hij is de man die, die 50% van de kiezers achter zich heeft gekregen. Hij is de sterke man die de Turken aan de macht willen hebben. En hij is ook degene waar het hier op het plein en in de rest van Turkije... ...allemaal gaat, maar hij heeft alle eisen die er gesteld zijn van tafel geveegd. Hij heeft gezegd vandaag dat uh, taximplan dat gaat er gewoon komen. Niet zo zeuren over dat politiegeweld. Ja, want de protesten kregen veel aandacht door dat geweld dat de politie gebruikte... ...om de demonstranten te laten stoppen met demonstreren. De hele week kwam het tot confrontaties tussen betogers en politie. Duizenden mensen kwamen samen in de belangrijkste winkelstraat van Ankara... om te demonstreren tegen de regering van premier Erdogan. De betogers blokkeerden de straat met barricades die ze in brand staken. Daarop zette de politie waterkanonnen en traangas in. Op het Taksimplein in Istanbul begonnen de protesten... en daar staan de hele week al duizenden mensen dag en nacht te demonstreren. Dus de demonstranten hebben het de plein overgenomen... en eigenlijk zijn we hier een beetje aan het waken... Van, ...dat de politie niet weer terugkeert. En dat durven ze ook niet, want dit is gewoon heel druk. En uh, nou, wij, wij verdedigen het plein en de bomen waar, we dus eigenlijk, waar de demonstraties allemaal mee is begonnen. Ja, er is ook veel geweld natuurlijk. Maar er zijn ook altijd mensen ja, die, het, die toch even een beetje lucht in proberen te gooien. Want de boog kan nou niet altijd gespannen staan. Uh, overal wordt muziek gemaakt, gedanst en wordt gratis eten uitgedeeld. <tus> mensen zijn heel creatief bezig. Ik moet zeggen dat ik echt Turk nog nooit zo heb gezien. Zo vredig en creatief. Erik. Zo vredig en ja. creatief. Ja, we gaan erover praten. Uitgebreid met uh, journalist Kamal Rijke, politieksanalist Sievert van Linden, die binnen is. Hi, Erik. Heb je nog adem? Heb je ik heb nog adem. Heb je ja, moeten ja. rennen of niet? Uh, nou, ik had het even aan de stok met de taxichauffeur. Kijk maar. heel goed. En <laughs> SP, SP Tweede Kamerlid Niene Koyman. Ja, de grote vraag is natuurlijk uh, uh, hoe ver. Kan dit uit de hand lopen of is het al uit de hand gelopen? Laten we dus bij jou beginnen, Kemal. Uh, dit kan nog meer uit de hand lopen. Maar wat, spreekt, ja, wat is uit de hand lopen? Want uh, ik bedoel, eigenlijk gaat het gewoon om, uh, om massademonstraties... Ja. die min of meer uit de hand gelopen zijn vanwege het harde optreden van de politie. En wat elkaar dan weer versterkt. Dus tussen enerzijds demonstranten en anderzijds mee. Ja, ik, ik hoor mensen zeggen het zou uit de hand kunnen lopen... omdat deze beweging die zich nu uh, in, uh, in Turkije manifesteert... steeds meer aanhangers gaat krijgen. Gaat krijgen. Ook misschien wel onder mensen die uit een soort van gewoonte op Erdogan gestemd hebben. En Nu denk ik, ja, maar wacht even. Uh, maar zou het ook kunnen, uit de hand kunnen gaan lopen omdat Erdogan is wie die is? Nou, uh, er zijn een aantal scenario's mogelijk. Erdogan is natuurlijk een aantal dagen uh, weg geweest. Hij was in Noord-Afrika, is uh, sinds gisteren terug. Heeft een uh, triomfantelijke speech gehouden en wijkt niet voor de demonstranten. Uh, daar is op zich, uh, dat is op zich een keuze, die mag hij gewoon maken... Uh, het, enige punt is, uh, het enige punt van kritiek die je daarop kunt hebben... is dat een premier uh, uh, ook een bindende factor heeft. Ja. En de vraag is uh, of je met zoveel demonstranten op de benen... zoveel jonge mensen die zich zo zorgen en druk maken... op hun manier in meer dan 70 Turkse steden... Uh, of je dan wel een uh, harde politieke toon moet aanslaan. En of je niet, zoals bijvoorbeeld uh, president Abdullah Gül... Uh, moet zeggen, gematigde uh, wat gematigde toon. Uh, ja. en, en wat weer verzoenende toon. Je hebt een Turkse achtergrond... Um, uh, hoe, hoe kijk jij daar vanuit Nederlands je bent Arnhemmer, maar met een Turkse achtergrond. Maar hoe kijk jij daar? Hoe kijk jij hier daarnaar? Uh, nou ja, ik, ik kijk daar uh, met grote belangstelling natuurlijk naar en ik volg dat iedere dag op de voet. Uh, en het grappige is, of, nou niet grappiger, maar het bijzondere is dat mijn uh, Turkse familieleden, ik ben half Turks, mijn vader komt uh -huh. uit Turkije. Die zijn uh, gisteren op het vliegtuig naar Izmir gestapt. Gezellig, vakantie. <laughs> ja, ja? Uh, voor een vakantie in het uh, altijd mooie koesje Maar in Izmir is het ook niet rustig. In Izmir ik. is het behoorlijk onrustig. Ja. Ik heb daar vrienden en veel Facebook-vrienden die mij iedere dag op de hoogte houden. En het gaat niet zo goed in Izmir. En dat is wel de streek waar de meeste Erdo Erdogan-aanhangers. Erdogan ja. Nee, juist, zitten niet. juist Iz niet. Izmir is uh, juist een uh, JHP-bolwerk. Wat okay. uh, ontzettend ja, westers-oriented. En uh, uh, uh, ja, Europees minded is. Ismierlingen worden in Turkije zelfs christenen genoemd. Dat zijn ook, ook vaak Grieken. Dus uh, de meest rijke uh, oh, ja. Ja, ondernemers nee, in Ismir zijn vaak Grieken. Uh, en die uh, worden daarom ook vaak een beetje nu juist met Erdogan en met de AKP... worden daar een beetje weggezet als een soort van buitenlanders. Maar wat ik nou heel apart vond, hij kwam inderdaad gisteren aan op dat vliegveld, Erdogan. En dat ging, in zijn hele speech stond bol van allerlei islamitische teksten. Uh, alleen Allah kan uh, het lot van uh, Turkije bezegelen. Mm -hmm. Alleen Allah kan Istanbul rustig krijgen. En toen dacht ik wel van ja, in zo'n seculier land of zo'n land dat daar zo'n scheiding van kerken staat, heeft, waarom ga je dan nu beginnen alleen maar over Allah en over het, uh, het islamitische ja, is land? Ja. Is dat het feitelijke probleem? Ja, ik zou zeggen inshallah. Ja. <laughs> ja, Oftewel, <laughs> uh, alles alle nee. zal het beslissen. Ja, nee, precies, maar. Uh, is dat het veilige probleem? Ja, de, de vraag is dus. Uh, uh, uh, kijk, dit heeft voor een deel ook te maken met de persoon die Erdogan is. Het is een man die, uh, uh, ja, die staat voor zijn principes en niet wijkt. Um, in de jaren negentig had je Nederland Wim Kok en die zei: Ik wil premier zijn van alle Nederlanders. En toen Pim Fortuyn werd doodgeschoten, zei hij: We moeten rustig blijven. En uh, zoiets zou je hopelijk ook verwachten in uh, Turkije. Met maar Erdogan doet dat niet, dat, maar premier, dat probeert dat Gul veel niet. meer te doen. Precies. En daar zit dus, en dat is ook heel interessant, want uh, de AKP, de partij van zowel Erdogan als Abdullah Gül, die president is, heeft dus verschillende facties en verschillende vleugels. Het is een volkspartij. En daar zitten dus gematigden en, en hardliners in. Is dat, is dat idee dat dat, dat, dat islam, islamitische gevoel, hè, dus dat, dat wat jij nu ook net zegt, dat hij die, dat die een, een, een, een speech houdt, waarin dat, dat islamistische gevoel naar voren komt, is dat iets waar wij ons zeg maar, zeggen, hier in het Westen veel meer druk over maken dan in Turkije zelf? Gaat, nee. het, gaat het in Turkije niet echt ergens anders? Nou, over? De, de wijk waar het over gaat, Taksim, dat, ja. je moet je voorstellen, dat is een uitgaanswijk. Uh, daar is Amstel, het Amsterdam Centrum echt gewoon uh, jaren 50 bij. <laughs> dat is ongelooflijk leuk. Maar ook beurtje, uh, allerlei okay. homobarden en grote clubs en, en, en striptease-clubs. Dus dat is ook wel een heel bijzonder deel. En zelf met Ismir, daar zit ook heel veel uitgaansgebied... heel vrije uh, bevolking. Um, en ik denk dat die wel in het verweer komen... eigenlijk tegen dat steeds meer vrijheden worden ingeperkt. En of dat nou redelijk is of niet. Maar die, die, dat gevoel van die lifestyle, dat, uh, dat wordt wel aangetast. Uh, maar tegelijkertijd vraag ik me wel een beetje af... Um, of we niet te veel in ons achterhoofd zitten nu met de beelden van de Arabische lente. Ja. lente van Tagirplein. Van nou, we het zetten afzetten bedoel nou ja, en dan, ik. We zien dus nu opeens... Inderdaad. Nee, maar we zien dus allerlei massademonstraties. Er komt zo'n revolutionair ja. gevoel omheen. Eh, terwijl in Turkije, bijvoorbeeld als je daar bent op de dag van de arbeid... Eh, daar knokken ze daar hard door in de havens. En, eh, oh, ja, dat soort, uh, en in taxi wordt ook vaak gedemonstreerd. Dus het is ook niet zo dat het nu in één klap... De Volkskrant ging schrijf geloof ik, over het regime Erdogan. Ja, ja precies. Weet je, dat soort teksten past bij een Arabische die niet in die, passen bij in Turkije. Die, precies, een niet gepolariseerde sfeer ja. ge, ge, getrokken Nine, uh, Politica, ja. uh, Socialistische Partij, Tweede Kamer. Is het, een, uh, is het een dagelijks onderwerp van gesprek? Ook in, tweede, in onze ja, Tweede jawel. Kamer? Ja, ja, Je ziet die beelden natuurlijk uh, ook. En je maakt je uh, ook wel, uh, er is veel onrust wat er met die mensen daar uh, gebeurt. En. Uh, en ook het politieoptreden, je denkt ook wel als je inderdaad zo'n speech hoort hè, van Erdogan... dat je denkt, ja, dit is niet slim, weet je. Je wakkert alleen maar uh, nog meer de onrust uh, aan. Je zou veel liever uh, willen dat hij ook luistert naar de mensen. Het ook, nou ja, ook uh, de media de kans geeft om daarover te berichten. Want daar is ook behoorlijk... Ik geloof dat ik een beeld voorbij zag dat CNN International uh, um, uh, daar... De de demonstraties uh, liet zien. Ja. En uh, zie je in, uh, in uh, Turkije... een pingwing uh, documentaire. <laughs> ik had Broek van Meulen van de week... inderdaad aan de telefoon, die zeiden dat ik zit hier te zeppen tussen een, ping, een, ja. een documentaire over... pinguins en of er uh, inderdaad... Uh, ooit water was geweest op Mars. Dat maakt heel veel jonge Turken serieus. boos. Hè? Maar die, het zijn toch... hartstikke schattige dieren, de pinguins. <laughs> ja. <laughs> ja, Kemal, absoluut. Ik zeg tegen pinguins. Zijn die daar ook al tegen? <laughs> nee, maar luister, als, die klimaat, <laughs> als die klimaatverandering is... het niet in Europa tempo voortzetten, dan zijn die de volgende week ook nog wel. Alleen deze mensen. Ja, eh, eh, niet... vandaag heeft de EU zich ook officieel uitgesproken tegen eh, de geweldspiraal die zich eh, in Turkije lijkt te ontwikkelen. Wat betekent dat voor de verhouding tussen Ankara en bijvoorbeeld Brussel? Nou, niks. Uh, ze <laughs> hebben net uh, toevallig anderhalve week geleden een nieuw hoofdstuk geopend in de toetreding van Turkije naar Europa. En uh, dat is best een historische stap, want dat ja. zat vast. Uh, dus wat betreft toetreding van Turkije, als het al ooit gaat gebeuren, uh, is er geen veldje aan de lucht. Lijkt het uh, tot nu toe. Uh, nee. Maar het blijft wel dat het hele dossier van persvrijheid... er zitten hè, nergens in een land op het Europese continent. Er zijn zoveel journalisten in de cel. Uh, de democratische rechten, het totaal ja. gebrek ja, aan oppositie. Maar hè, dat, dat is ja. ook een belangrijk feit. Het is gewoon een, een, een partij met 50% van de stemmen. Ja, dat gaat niet goed in een, uh, in een democratie. Ik wil daar wel even wat op zeggen. Een uh, partij van 50% van de stemmen. Maar in Turkije heb je een kiesdrempel van schrik niet, 10% ja, ja. haal je als politieke partij de kiesdrempel niet. Dan gaan al jouw stemmen uh, worden evenredig. Verdeeld. Nou ja, ja. En Erdogan heeft dus eigenlijk veel minder stemmen dan die 50% waar iedereen het altijd over heeft. En dat is misschien ook wel de en reden. Daar zit de crux in. Ja, precies waarom veel, veel mensen zich bij dit protest aansluiten. Omdat dat niet hun stem direct voor Erdogan is. Het is de, de weeffout weef van de huidige Turkse democratie, van een politieke stelsel. Ik zeg ook: breek dat stelsel open, zorg ervoor dat die kiesdrempel omlaag gaat hm. en zorg ervoor dat je een multipolare, uh, ja, een multipartijstelsel meer krijgt nog. Met, met nou, Ik ga even terugkomen op wat jij net zegt, Siebert, want uh, uh, dingen als dat er nergens zoveel journalisten in de cel zitten en dergelijke... dat is natuurlijk niet voorbehouden aan deze Erdogan-regering. Want dat is al sinds, tenminste, ik hoorde gisteravond... Niel Gugnelli uh, uh, bij Knevel van de Brink ook vertellen... dat is in Turkije nooit anders geweest. Nee, maar het land is wel aan het veranderen. Um, en zeker de laatste tien jaar, als je kijkt naar de economische ontwikkeling... de juridische ontwikkeling van het land... past dit niet meer bij het huidige Turkije. En ik denk dus dat het, uh, zo qua persvrijheid en vrijheid van meningsuiting... en aan de andere kant de mogelijkheden om je als oppositie te organiseren... ook bijvoorbeeld zijn hele maffe je in 83 kiezenstrikten moet je meedoen. Ja. Zo kunnen de Koerden tenminste uh, geen invloed uit. Nou ja, ja, dat is natuurlijk wel fnuikend. Want als je dus in Istanbul woont, kun je niet een soort van Istanbul-partij starten. Nee, goed, maar die dingen uh, zijn natuurlijk al heel lang aan de gang. En daar zal Europa, denk ik, druk moeten gaan zetten. Ja. Als we het echt serieus nemen dat we Turkije willen opnemen, dat je die mensen daar de ruimte gaat geven. En zou dit protest daartoe een aanleiding kunnen zijn? Dat wij als, als laat we zeggen, Europese gemeenschap dat nog harder gaan roepen? Nou, dat denk ik wel. Absoluut. Als je ziet wat er nu gebeurt, ook als je kijkt naar die persvrijheid. Nou, ik noemde net die Pingwings uh, al. Ik denk dat het een uh, goed teken is, uh, ook voor Europa om goed na te denken over die toetreding. Helpen jullie ja, maar... eigenlijk ook zusterpartijen daar in Turkije, als SP? Nou, dat zou je eigenlijk Harry van Bommel uh, precies ja. moeten vragen. Maar we hebben daar wel uh, connecties. Uh, ja, is dat uh, de Communistische partij? Of, uh... <laughs> nee, ik, nee, nee. nee ik, ik zou echt niet weten. Maar ik weet wel dat wij uh, dat Harry van Bommel daar vrij mm. veel contacten heeft. Maar als je me vraagt, nou ja, wie en welk, en geef eens namen. Dat, uh, moet je hem vragen. De vraag is natuurlijk ook, want als we het hebben over de toetreding van Turkije tot, wil Turkije dat nog steeds nou, dat wel? Nou, is, dat, dat is iets wat ik even wil opmerken. Kijk, uh, je gaat heel erg uit vanuit de Europese Unie, maar in mm -hmm. Turkije zitten ze daar op dit moment met alle respect vaak niet op te wachten. Uh, Turken zijn dat het toetredingsproces over het algemeen vrij moe. En als er een verandering komt in Turkije... wat betreft de democratie, dan moet dat vanuit de Turken zelf komen. De bevolking moet dat zelf bewerkstelligen. En de politici moeten daar ook naar luisteren. En daar moet een consensus komen. De, uh, alleen vanuit Turkije zelf kunnen we dit veranderen. Als de Europese Unie... Uh, hoe harder de Europese Unie schreeuwt hoe makkelijker het is voor tegenstanders van die uh, EU-toetreding... en voor tegenstanders van meer openheid en democratie om te zeggen... zie je wel, de buitenwereld die wil dat wij... En Turkije doen. staat met de economische wind in de rug... tamelijk op, eid, op eigen benen op het uh, Klopt, op het maar de lira is wel gezakt. Okay. Maar door deze situatie? Door deze situatie. Uh, mijn familieleden die plukken daar natuurlijk de vruchten van. <laughs> Daarom zitten ze daar nu ook. Ja, Goedkoop op de all-inclusive. <laughs> ja, ja. ja, nou, ik, ik hoop niet dat ze in de steden komen. Wat, hey, wat denk ik hem al heel kort nog als laatste? Gaat dit, gaat dit, gaat dit stoppen, dit protest? Of kom, komt er een toenadering vanuit Erdogan? Of gaat het alleen maar groter worden? Ik denk dat dit niet gaat stoppen. Uh, morgen en overmorgen zijn vrije dagen in Turkije. Uh, dan uh, uh, zullen we zien hoeveel mensen er uh, werkelijk nog de straat op willen of zullen gaan. En aan de hand daarvan moeten we verder kijken. Maar vlak ook de aanhangers van de AKP niet uit... Ja. Wat ik nog wil zeggen, want gisteravond stonden ze met z'n allen klaar om Erdogan op te vangen. En ze het publiek vroeg ja. aan Erdogan uh, of ze alsjeblieft de toestemming kregen om de demonstranten zelf aan te pakken. Met, uh, met vlaggetjes in de hand. Precies, dus, dus we kunnen nog wat verwachten. Het wordt een heet weekend. Goed, zometeen na negen, hè, want het is alweer zover. Dan praat ik verder met Tweede Kamerlid voor de SP, Nina Koyman. Die hoorde haar al schrijven. Journalist Kamal Rijken, die hoorde je als laatste. En politiek analist Sievert van Liende. Uh, we gaan het hebben over de invoering van het sociaal leenstelsel. Wordt met een jaar uitgesteld. Het hoe en het waarom, daar gaan we naar op zoek. En komt misschien van het uitstel wel afstel. En we gaan het hebben ook over een soort van trein. <coughs> een iets <laughs> laatste trein. Daar we gaan, we gaan, gaan, gaan we het voor de laatste keer dan deze week over hebben. Dat allemaal zo, meteen naar de klok van 9. Eerst het nieuws met niemand minder dan Raymond Serré. Tot zo. Op aarde. Bestaat dat echt? Ontdekkingsreiziger Arita Bajens denkt van wel en gaat er te paard naar op zoek. In Is het mogelijk om met een vlieger elektriciteit op te wekken? Vroege vogels neemt de proef One. op de som. Let go. Moet je de alsmaar voortwoekerende Amerikaanse vogelkers bestrijden of juist niet? Een pleidooi voor een andere benadering. En hoogwater in de rivieren. Wat zijn de gevolgen voor de natuur?